1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. School Zoetermeer deels ontruimt na melding vuurwapen. Veel klachten over politieuniform en werkloosheid verder gestegen. Het weer in het noorden en midden enkele buien. In het zuiden is het overwegend droog met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17, dan morgen bewolkt... en in het noorden soms wat regen of motregen. En het wordt dan maximaal 16 graden. In Zoetermeer is een gedeelte van een school ontruimd na een melding dat een leerling een vuurwapen bij zich zou hebben. Alle leerlingen in een bijgebouw van het Oranje Nassau College moeten naar buiten. Politieagenten onderzoeken de melding en praten met de leerlingen. De omgeving is afgezet en er hangt een helikopter boven de school van de politie. De Zoetermeerse school laat via Twitter weten dat er geen gevaarlijke situatie is. De meeste lessen gaan gewoon door. Andere locatie van dezelfde school werd eind vorig jaar gesloten omdat iemand via internet had gedreigd twee leerlingen dood te schieten. De Nederlandse politiebond MPB trekt aan de bel over problemen met de levering van nieuwe politiekleding. Bij de bond zijn al een paar honderd klachten binnengekomen over een gebrek aan overhemden, motorpakken, windbrekers en andere delen van een uniform. En sommige politiemensen moeten tien maanden wachten op een nieuwe broek. Ook zijn er geen strepen meer op voorraad voor de rang van de hoofdagent of brigadier. En door de problemen moeten veel politiemensen in oude of kapotte kleding rondlopen, zegt de MPB. De werkloosheid is vorige maand verder gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Er kwamen 4000 werklozen bij, waardoor er nu 514.000 mensen geen baan hebben. En dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking. Vooral jongeren raken door de economische problemen vaker werkloos, zegt Senne Jansen van het CBS.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 Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Het Duitse satirische tijdschrift Titanic... komt volgende week met een speciale islam-editie. Het blad zegt met het nummer onder meer te willen waarschuwen... voor prominenten die zich volgens de redactie... met kritiek op de anti-islamfilm Innocence of Muslims wil profileren. Titanic zorgde deze zomer al voor ophef... door de paus op de hak te nemen. Het Franse satirische blad Charlie Hebdo... veroorzaakte deze week opschudding met een reeks cartoons van de profeet Mohammed. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is in gesprek met de Australische autoriteiten over een visumaanvraag van Geert Wilders. Minister Rosentaal zei bij BNR Nieuwsradio dat dat een standaardprocedure is. Wanneer welke parlementariër dan ook, Nederlandse parlementariër dan ook, naar een ander land wil en daar met problemen geconfronteerd wordt dat dan het uh, op de weg van de Nederlandse autoriteiten ligt... om te kijken of zij behulpzaam kunnen zijn... Uh, wanneer zo iemand uh, om goede redenen dat land wil uh, binnenkomen. PVV-leider Wilders wil volgende maand lezingen geven in Australië. Hij heeft drie weken geleden een visumaanvraag ingediend. De Australische anti-islamgroep beschuldigde de Australische regeringen... van de zaak te traineren.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 Zij wennen, vooral die mensen die in hun goede pak of jurk... op dit moment de belofte of de eet afleggen om kamerlid te worden. Vanochtend was er voor het eerst de vergadering van hun nieuwe fractie. Wilco Boom en Marge Boer die vingen een paar van de nieuwelingen op. Dag meneer Bisschop, u bent uh, het nieuwe kamerlid voor de SGP. U bent hier nu met uw familie? Ja, mijn moeder, uh, mijn vrouw en uh, hun zoon, een dochter en een schoondochter. En wat betekent deze dag nu voor u? Ja, dit is een prachtige dag. Het is, het is uh, mooi om, om als derde SGP-Kamerlid beëdigd te worden... na een periode dat we altijd met z'n tweeën hebben gezeten. Henk Krol, 50 plus, zometeen de installatie. Spannend. Ja, heel spannend, maar vooral het debat wat daarna komt natuurlijk. Datgene wat we mee gaan geven aan de informateurs... Ja, dan moet ik toch ineens mijn medespeech houden... te midden van alle hele grote jongens. Maar uh, een medespeech, dat betekent ze mogen u niet onderbreken. Ja, dat vind ik zo'n heerlijk idee dat ik nu van alles kan zeggen... waar ze niet tussendoor kunnen komen. Reken maar dat ik daar misbruik van ga maken. Uh, ook heel lang spreken meteen? Nee, nee, nee. Wij houden het kort. Steven van Wijnberg. Voor D66, hè? Ja, anders zat ik niet in deze fractiekamer. En ik zie hier, u zit op de bank een broodje te eten... met een meisje in een mooi roze jurkje. Ik heb mijn dochtertje meegenomen, dat klopt. Wat betekent deze dag voor u? Ja, ik vind het toch wel heel bijzonder en uh, grote verantwoordelijkheid en, uh, en ook wel een beetje trots. En daar is Arnold Merkies. Oh, het is alleen voor de radio. Het is alleen voor de radio. Ja, het jas, jasje mag, <laughs> mag gewoon losblijven. Dat is nog even wennen zeker. Uh, nou, ja tuurlijk. Het is, uh, alles is nieuw. Ja. En is het nou spannend vandaag? De eerste dag. Uh, u werkt hier al een aantal jaren in de Kamer, maar nu wordt u echt Kamerlid. Ja, ja weet je, ik hoef alleen maar uh, dat verklaren en beloof ik te zeggen vandaag. Dus, uh, ja. dat, dat gaat wel lukken. <laughs> ja, precies, dat gaat nog wel lukken. Speciaal voor de gelegenheid een rode das? Een, ja, een rode tomatendas zelfs. Ja. Oh ja, ik zie het. <laughs> dat, ja. is de, dat is de officiële SP-das? De officiële SP-das vond ik uh, heel toepasselijk vandaag. Vera Bergkamp, een van de nieuwe Kamerleden van D66. Spannende dag vandaag? Ja, een hele spannende dag. U had al veel contact met de politiek, hè? want u was voorzitter van het COC. Wat is er nu anders nu zelf die politiek ingaat? Ja, je bent volksvertegenwoordiger, dus ik weet nog niet precies wat mijn portefeuille is. Ik kende de politiek vanuit het lobbywerk en nu ben je natuurlijk volksvertegenwoordiger. Dus dat is toch een andere rol, maar het scheelt wel dat ik de politiek ken. Moe met Mohandis, nieuw Kamerlid van de Partij van de Arbeid, beter bekend als Mo. Bijzondere dag? Ja, zeker. Uh, dit maak je niet altijd mee natuurlijk. Uh, tien jaar geleden... 17-jarige jongen dacht ik altijd: die politiek is leuk, vooral in Den Haag. En uh, het gaat vandaag gebeuren. Kort beëdigd, dus uh, een bijzonder moment. Wat maakt het vandaag speciaal? Ik denk toch: uh, de beëdiging. Uh, ja, dat klinkt, het, het, het is een moment, maar dan ben je echt volksvertegenwoordiger. Dat vind ik een eer. Dat doe ik al een tijd op lokaal niveau. En ik vind het helemaal uh, tof om dat nu vanuit Den Haag te mogen doen. Wilma Borgman in Den Haag. 51 nieuwelingen, en we hoorden het al, de beediging, maar ze worden niet alle 51 Bosma. voor het eerst beedigd, hè? Niet allemaal voor het eerst, maar wel allemaal, want uh, ze zijn net begonnen, alle 150 Kamerleden leggen vandaag de eed of de belofte af. Uh, om te beginnen was net als eerste de plaatsvervangend voorzitter van de Kamer beedigd, het PVV-Kamerlid Martin Bosma, en nu zijn alle anderen aan de beurt, want er begint natuurlijk een nieuwe zittingsperiode van de Tweede Kamer, en er zijn Kamerleden die dat voor de tweede keer doen, uh, bijvoorbeeld omdat ze minister waren of staatssecretaris. We zullen straks Mark Rutte zien staan, ook Edith Schippers... en natuurlijk die kerstvers gekozen nieuwelingen. De beediging gaat op alfabetische volgorde. Ze zijn begonnen met Fleur Agema van de PVV. Als ik het goed hoor, zijn ze nu bij de D van Martijn van Dam... van de Partij van de Arbeid. Als laatste wordt straks beedigd Halve Zelstra van de VVD. Het is natuurlijk een feestelijk moment voor Kamerleden... Toch wel, de fracties hebben dat onderstreept met bloemen. En ik zie dat die bloemen zijn verpakt Tony in um, gepaste kleuren. Rode verpakkingen voor de Partij van de kamerleden. Roze voor um, de PVV. Ik zie oranje boeketten, ik denk, voor de VVD. Nou, dit moet allemaal binnen een half uurtje achter de rug zijn. En dan hebben we weer een volwaardige nieuwe Tweede Kamer. Mooi dat er ook op de details wordt gelet. Wilma Borgman vanuit Den Haag. Dijkgraaf.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 Volgens premier Singh zal de hervorming de Indiaanse markt opschudden... zodat de economische neergang wordt gekeerd. Tegenstanders zeggen juist dat door grotere concurrentie van buitenlandse bedrijven... de Indiaanse economie kapot wordt gemaakt. Sport. Slechts twee Nederlandse clubs zijn vanavond actief in de Europa League. De koploper uit de Eredivisie, FC Twente, moet tegen Hannover 96 uit Duitsland. Oudvoetballer Arnold Brugging speelde voor beide clubs. Arnold, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Hannover heeft een goede competitiestart in Duitsland. De derde staan ze, geloof ik. Wat is het voor een ploeg? Nou, het is, uh, het is een ploeg die eigenlijk de laatste twee jaren uh, ontzettend uh, is opgekomen in Duitsland. Um, het, is een, het is een counterploeg. Uh, Mirko Slomka, de trainer uh, die er nu zit, die heb ik in de, het laatste half jaar ook gehad. Um, die heeft er een ontzettend fysieke ploeg ook van gemaakt. En, um, en een counterploeg, en dat werkt eigenlijk heel erg goed. Ze Zijn vorig jaar uitgeschakeld in de. Uh, Qua finale van Europa League tegen het latere winnaar Atletico Madrid. Dus um, ja, het is wel een gevaarlijke ploeg. Hoe schat jij de kansen van Twente in? Nou, die, de, de kansen van Twente zijn er zeker wel. Alleen je moet uh, Hannover niet onderschatten. Kijk, Twente heeft het uh, thuisvoordeel. Maar het moet ook zo reëel zijn dat uh, Twente eigenlijk in de competitie nog geen echte hele grote test heeft gehad. Nou, dat zal vanavond wel het geval zijn, denk ik. Want uh, ja, Hannover is gewoon een, een echte gevaarlijke ploeg. En ja, je moet ook niet vergeten dat Hannover um, een begroting heeft van 60 miljoen. Ja, dat doe je in Nederland ook gewoon mee. We uh, hoor je bij de absolute top. Ja, ja. Met welke spelers moeten we gaan letten? Nou, uh, Hannover heeft uh, de tweede keeper van het Duitse elftal in de goal staan, uh, Ron Robert Ziele. Ja, dan zijn er, uh, hebben ze, ze hebben heel veel kracht, fysiek, uh, fysiek voornamelijk op het middenveld. Ze hebben voorin uh, Sabels Hoesti en die is eigenlijk de man in vorm op dit moment. de uh, laatste twee wedstrijden was bij alle goals betrokken. En dat zijn, uh, even kijken, over zeven geweest. Um, dus uh, ja, dat zijn wel een beetje de, de, de uitblinkers eigenlijk. En voor de rest is het eigenlijk gewoon ook wel een, uh, ja, soms, het is wel een echt team. Een team ze kunnen goed met elkaar en samen zijn ze sterk. Zo so is het. Oud-voetballer Arno Brugink, dank je wel. In Den Haag bij de AWB Jolanda van der Velden. Er is een aanrijding geweest vanmiddag al op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen de knopen te en Kleinpolderplein staat 6 kilometer. Bij het Kleinpolderplein zijn twee rijschoken dicht. Verkeer richting Hoek van Holland kan het beste omrijden via de Van Brienenoordbrug en de ring Rotterdam-Zuid. Daardoor loopt het ook wat vast op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het knopen ter 2 twee kilometer. Nog een keer het belangrijkste nieuws. School Zoetermeer deels ontruimt naar melding vuurwapen.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 AlphabetAutolies.nl. Verrassend voorspelbaar. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Bert Kranenbach. Goedemiddag en welkom opnieuw bij Lunch. Straks praat ik met de directeur van Google Nederlands, Pim van der Velds. Google is namelijk het meest aantrekkelijke bedrijf om voor te werken, zo blijkt uit wereldwijd onderzoek. En na half 2 Stand.nl, opnieuw opwinding over de anti-islamfilm. Gisteren nam de voorzitter van het Europarlement, Schulz, het op voor de moslimgemeenschap. Hij nam afstand van de film en van de verspreiders van de film. De PVV-fractie eist nu het vertrek van Schulz. Hij had het moeten opnemen voor de vrijheid van meningsuiting, zo vinden zij. We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is de voorzitter van het Europarlement moet opstappen... vanwege zijn uitspraken over de anti-islamfilm. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, dus 7070 kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op nummer 0800-1101... of stemmen op de website stand.nl En voor de twitteraars gebruik dan hekje standpunt. Dus hashtag standpunt in de Twitterberichten. De voorzitter van het Europarlement moet opstappen... vanwege zijn uitspraken over de anti-islamfilm. Dit is Radio 1, de werklunch. Twee stewardessen van de KLM zijn ontslagen omdat zij acht uur voor vertrek van hun vlucht één glaasje wijn hebben gedronken bij de lunch. Het gaat om twee ervaren stewardessen die al tientallen jaren bij de KLM werkten. Wat is er precies gebeurd? Ga erover praten met Ton Sternberg van de vakbond voor cabinepersoneel VNC. Goedemiddag. Goedemiddag. Twee stewardessen hebben een glaasje wijn besteld tussen de middag... terwijl ze pas s'avonds moesten werken. Wat, wat zijn de regels als het gaat om alcohol bij cabinepersoneel? Nou, het is niet alleen cabinepersoneel wat over gaat. Die gelden voor de hele luchtvaart. Uh, er is een regel dat men tien uur voor het melden van de vlucht... geen alcohol meer mag nuttigen. Ja, nou... En, uh, uh, ja, die regel die was overdreden. Ja, want zij hadden één glas gedronken, nu of acht voor de vlucht vertrok. Wordt er zo streng gecontroleerd ja. dan? Ja, dat die, die sociale controle, noem ik het maar, die is vrij streng op dit gebied, dat klopt. Want ze hebben niet hoeven blazen, maar ze zijn verlinkt? Uh, ja, dat zijn nu woorden waar is ook uh, zo kunnen stellen, ja. Wat, wat dus, de, uh, maar ze hebben het onbewust gedaan, dan moet ik even erbij zeggen. Ze kwamen terug van de safari en om uh, het heugelijke feit te vieren dat ze weer terug waren, gingen ze nog lunchen en hebben ze niet weten dat ze binnen de tien uur zaten, uh, hebben ze niet over nagedacht, hebben ze een, een glas wijn en een glas bier besteld. Ja. En toen was er een heel, fijne toen was een heel fijne collega die dat gezien heeft... en die heeft het tegen de baas verteld. Uh, ja, zo is het ongeveer ja. Hoort dat zo te gaan, vindt u? Uh, ja, zo zijn de regels. Uh, ja, ik, nogmaals, ik noem het uh, sociale controle. En zo hoort het te gaan, ja. Ja, ja. Als gevolg daarvan zijn ze ontslagen... maar die straf vindt u veel te zwaar, hè? Ja, veel te zwaar. Uh, er staan uh, strafmaatregelen in de CO benoemd... en uh, die had uh, de, de, de maatschappij kunnen hanteren... en daar is mij al voorbij gegaan... En men is gelijk naar de kantoor, kantoorrechter gelopen om ontslag aan te vragen. En dat hebben wij weer aangevochten als vakbond van Nederlands civiele En uh, helaas, de rechter in Haarlem heeft er, uh, die is in de eerste uitslag van uh, de rechtbank heeft die meegekomen. Helaas, uh, ja, Voor wat, twee van de drie. Uh, wat waren die CAO-maatregelen geweest dan die uh, genomen hadden oh, kunnen worden? Er zijn er verschillende. Je kunt geschorst worden, uh, een maand schorsing met inhouding van een uh, salaris. Uh, je kunt uh, een streep afgenomen worden, dus in een lagere functie teweeggesteld worden. Dat zijn allemaal dingen die mogelijk waren geweest en die eigenlijk te doen waren geweest uh, in dit geval. Maar ja, wat... ik wil nog even benadrukken dat ze dus met 0,0 alle alcohol vervlogen hebben. Want dat ene drankje was na die acht uur lang het lichaam uit. Dus die regel hebben ze niet overtreden. Nee. Het gaat om, om twee leidinggevende stewardessen. Z zal dat ja. ermee te maken hebben dat die straf zo zwaar uitpakt? Ja, volgens de rechter heeft hij daar rekening in gehouden. Dat klopt, dat is nummer drie. Het was uh, gewone, een stoer samen tussen aanhalingstekens gewoon zo bedoel ik het nu, maar uh, dus geen leidinggevende. En uh, die komt weer terug uh, de roet op, zoals wij dat nog het moment Ja, N Nou kunnen ze de KLM dus vergeten, maar kunnen ze nog wel bij een andere luchtvaartorganisatie terecht of, of komen ze op een soort van zwarte lijst te staan nu? Nee hoor, die zwarte lijst bestaat niet. En, uh, men zou nog uh, bij andere maatschappijen kunnen reporteren. Uh, het ligt er maar aan uh, hoe men uh, bij een andere maatschappij over deze zaak denkt. Heeft u dit, dit he? heeft u dit wel eens eerder meegemaakt, meneer Sterenberg? Nou, de, de mate waarin dit gebeurt, dus de stofmaat, die het gebeurt is de strafmaat. Die heb ik niet eerder meegemaakt in dit soort gevallen. Dus uh, kijk, er zijn wel mensen in het verleden gestopt met echt drank op die uh, proberen te gaan vieren. Die niet tegengehouden zijn. Ja, ja. dat vind ik een heel ander geval. Ja. Ja. Maar ja. Dit, uh, nee, dit is zwaar overdreven, deze strafmaat. En kunt u als vakbond nog iets doen voor deze twee Stewardessen? Nou, dat hebben we al gedaan. We hebben ze jullie niet bijgestaan. En we zijn ze nu aan het begeleiden, want de een die kreeg overigens wel een uitkering van UWV en de andere niet. Maar dat schijnt allemaal mogelijk te zijn in Nederland. Dus ja. we zijn nu nummer twee bezig om ook daar een uitkering voor te regelen in ieder geval bij het UWV. Maar het ontslag dus valt niet terug te, te draaien. draaien. Nee, dat zal helemaal niet worden. Ik denk dat het dan mogelijk is dat we nog uh, in ieder geval bij KLM terugkomen. En uh, misschien dat we dan dus nog ergens anders kunnen vliegen. Dat is een allemaal aan. Ja. Ton Sterenberg van, van de vakbond voor cabinepersoneel. Ik wou het hier graag bij laten. Dank voor uw toelichting. Oké, okay, dag. Dan. En voordat we uh, met het vervolg van de werklunch uh, doorgaan... even een rectificatie. Afgelopen maandag interviewde Jurgen van der Berg... de burgemeester van Duiven, Henk Zomerdijk... in dat gesprek werd ten onrechte gesteld... dat Sietse van der V TBS zou hebben gehad. Dat is niet het geval. Onze excuses voor deze fout. Dat gezegd hebben, dan kunnen we verder tot de orde van de dag. Google is voor studenten wereldwijd het populairste bedrijf om voor te werken. Het internetbedrijf staat voor de vierde keer op één op de Global Talent Attraction Index. Volgens de onderzoeker heerst de Google Courts. Studenten waarderen de relaxte en creatieve werkomgeving. Wim van der Vels, directeur van Google Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, die kunt u in uw zak steken. Hè? Ja, het is ontzettend leuk om te horen. Uh, we hebben het onderzoek zelf nog niet gezien. Ik heb wel het bericht gelezen natuurlijk. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat studenten graag op een plek willen werken waar, je, waar ruimte is voor je ideeën. Waar het gaat om continu dingen vernieuwen, ofwel innovatie en waar gewoon heel veel groeimogelijkheden zijn. Nou ja, dat biedt het internet en dat zijn eigenlijk ook de dingen die wij doen. Ja, hoe ontspannen is het voor u dan als directeur om Google Nederland te leiden? Ja, het is, uh, het, het is ontspannen en spannend tegelijk. Het, is, uh, het gaat heel goed met het internet. Er zijn heel veel groeikansen. Tegelijkertijd biedt dat ook gewoon enorm veel dingen die je wil realiseren en die je wil bereiken. Maar voor uzelf? Om, om de mensen daar, om leiding te geven aan de mensen daar, om ervoor te zorgen dat de sfeer op de werkvloer goed is? Nou, het is elke dag anders en elke dag boeiend. Als ik als ik naga wat we in de bijvoorbeeld het laatste driekwart jaar al hebben kunnen doen hier, uh, variërend van het helpen van bedrijven naar het benutten van de kansen die er zijn op het internet, tot uh, nou nog geen week geleden het maken van live de verkiezingsresultaten op Google Maps, ik bedoel, dat soort dingen. Dus, ja. dus nee, ik, ik ben ongelooflijk gelukkig ja. met mijn baan. Don't be evil, hè? Dat was het motto dat Sergey Brin en Larry Page hadden toen ze Google startten. Merkt u daar elke dag wat van? Don't be evil. Nou, wat wij proberen is alle informatie in de wereld te organiseren en relevant te maken. En dat doen we om voor mensen het leven makkelijker en beter te maken. En ja, wij proberen echt oprecht om de wereld door het creëren van die toegang tot al die informatie beter te maken. Zodat mensen beter hun beslissingen kunnen nemen. Uh, nou nou uh, horen dus dat studenten bijzonder graag bij u willen werken. Uh, elke dag postzakken vol open sollicitaties neem ik aan. Uh, nou, we hebben toevallig even opgezocht voor dit interview. We hebben vorig jaar 2 miljoen sollicitaties gekregen. Twee in de miljoen? Hele wereld is, ja, in de hele wereld ja, is ja. dat. Hè? Mensen die zichzelf aanmelden, ik wil graag bij ja. jullie komen werken. Ja, ja. Zitten jullie wel eens een advertentie ook. ook om mensen te zoeken? Of is dat helemaal niet nou, nodig? Dat heb je dan minder nodig. Het is, uh, wij bekijken al die 2 miljoen sollicitaties. Want wij zijn elke dag op zoek naar mensen die zich oprecht verwonderen... waarom zijn de dingen zo en zijn ze niet anders. En die iets toevoegen, nieuwe ideeën toevoegen aan ons bedrijf. Dus we bekijken al die sollicitaties, we interviewen ook heel veel mensen... en we nemen ook nog steeds mensen aan. Toch is het wel grappig, hè? want als je, als je denkt aan Google... denk je in eerste instantie aan die, aan die zoekmachine. Dat is eigenlijk ja, heel droog, heel saai. En dan toch die populariteit... Nou, ik denk dat het spannende is, is dat er een oprechte... Wij proberen echt oprecht elke dag dingen beter te maken door het verstrekken van informatie. Als ik een voorbeeld mag noemen, het project dat wij doen om zelfrijdende auto's te bouwen... is ja. echt vanuit het idee dat als auto's zelf zouden rijden, dan hebben mensen aan heel veel tijd over... zijn er heel veel minder ongelukken, maar heb je bijvoorbeeld ook geen files meer. Dat zijn natuurlijk enorme veranderingen. En ja, om aan dat soort projecten te kunnen werken, en dit is er maar één om aan dat soort projecten te kunnen werken, dat wil iedereen wel. Maar en... dat heeft helemaal niets meer met een website te maken, toch? Nou, laten we zeggen, het heeft te maken met onze missie... om alle informatie in de wereld te organiseren... relevant en beschikbaar te maken. En één, laten we zeggen, ik denk wat, wat wij altijd horen van... wij doen heel regelmatig onderzoek naar waarom willen mensen hier werken... dan zeggen ze altijd, het is ongelooflijk leuk dat als je zelf een idee hebt, dat dan iemand zegt wauw of cool en dat ze zegt, nou, waarom is het ook alweer een goed idee? Ja. Nou, ga het maar proberen. En dan moet je zorgen om meer ja, andere mensen te winnen voor je ideeën. Dan mag je het gewoon gaan proberen. Nou, dat is ongelooflijk spannend. Wauw en cool, dat zijn de termen bij u bij de koffieautomaat regelmatig? Ja, en mijn Amerikaanse collega's zeggen zelfs awesome, maar dat kan ik nog niet zeggen. Nee, nee, nee. Internetbedrijven zijn relatief jong uh, en, en bestaan vaak ook niet zo heel lang. Alta Vista, bijvoorbeeld werd ineens overvleugeld door Google. Microsoft is ook zijn leidende positie van jaren geleden verloren. Uh, u, u blijft maar populair, al voor de vierde keer bovenaan. Ja, het is ongelooflijk. Maar wij beseffen ons elke dag... He, het is een website. Je kunt met één klik naar een andere website. Google is natuurlijk nu, bestaat nu twaalf jaar. Maar wij redelen zelfs elke dag dat je het morgen beter moet doen dan vandaag. En daarom zijn die nieuwe ideeën ook nodig. En daarom hebben we ook mensen nodig met die originele ideeën. Want als we het morgen niet beter doen dan vandaag... dan begint iemand iets anders, een betere dienst op het internet. Ja, En dan gaat het heel hard. Creatieve mensen, mensen met ideeën. Ik, ik zou denken, het zijn vooral techneuten die jullie nodig hebben. Mensen die heel goed met die eentjes en die nulletjes overweg kunnen. Ja, ook, maar laten we zeggen, ook alle mensen moeten ook iets creatiefs hebben, zijn. En altijd denken, waarom doen we dit zo? En waarom doen we het eigenlijk niet zo? Als ik naga, een van de dingen die wij hier ook doen... is andere bedrijven helpen hoe je de kans op het internet kan benutten. En dat, wij helpen ze doordat ze daarmee kunnen adverteren op Google. Maar we helpen ze vooral om te zeggen... wat moet je dan met je prijsbeleid? Hoe moet je website eruit zien? Wat voor leveringsprocessen mm -hmm. moet je zijn? Hoe, hoe werkt dat als je klanten gaat bedienen... die niet meer bij je in de winkel komen? Hoe zorg je dat via het internet weer mensen... juist wel in je winkel komen? Nou, daar, het toepassen van alle vernieuwingen... dat is natuurlijk eigenlijk ook innovatie. Het gaat niet alleen maar om de mensen die een nieuwe Gmail uitvinden. Het gaat er ook om, om laten we zeggen, andere bedrijven, uh, gebruikers, instellingen... kunstinstellingen, noem maar maar op, te helpen. Hoe kun je nou van die kansen op het internet... Hoe, wat kun je daarmee doen en hoe kun je daarvoor voor jezelf succes maken? Meneer van der Veld, zeggen ze eerlijk... hoeveel procent van uw personeel is een echte nerd? Um, inclusief ikzelf? <laughs> Jij mag jezelf meetellen. Um, ja, Dat is natuurlijk de vraag wat nerd is. Wat zou u nerd noemen? Nou, van die, van die ja, toch jongens denk je al in eerste instantie aan... die de hele dag maar met, met hun ogen op dat scherm zitten... Uh, alleen maar daarmee bezig zijn, alleen maar daarnaar kijken... en eigenlijk nauwelijks weten met welke collega's ze werken. Nou, dan kwalificeert hier niemand. Want hier weet iedereen, ik zal u uitleggen waarom. Um, hier weet iedereen heel goed met wie je werkt. Want mm. dat is een van de redenen dat mensen het zo leuk vinden om voor Google te werken. Um, voor de rest is de helft van de mensen hier in Amsterdam werken is vrouw. Dus dat, um, maar, dus, we gaan natuurlijk. Wij gebruiken wij gebruik, wij gebruik natuurlijk wel heel veel onze computers, ja. ik zelf vooral formeel. Maar ja, ik, ook toen ik uh, 16 was, pro programmeerde ik een sporttoernooi op een, op een, ja, op een rekenmachine. Wel. Toch wel, hè? Dus, um, het, het, maar waar, wat, wat de mensen hier bindt, is ja, misschien wel een nerdy, als u dat zo defineert. Een, echte oprechte ambitie om te zeggen, maar waarom doen we het niet zo? En juist dat, het beeld dat je de wereld kan veranderen en dat dat gewoon echt vanuit ja overal ter wereld kan beginnen, ja dat is ongelooflijk spannend en boeiend. En Ziet het er ook niveau? Ziet het er ook creatief en innovatief uit bij u binnen in het bedrijf? Staan overal pingpongtafels? Heeft u glijbaan in plaats van een lift? Nou, we hebben geen glijbaan. En vanaf de 16e naar beneden met een lift, met een glijbaan. Dat spreekt mij zelf ook minder aan. Maar we hebben de poeltafels en ja, de lunch is gratis. Maar laten we zeggen, als wij ons, wij doen heel regelmatig medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Dan zijn dat niet de dingen die bovenaan staan. De dingen die bovenaan staan zijn de collega's, de, de groeikans die je in het werk hebt. Het, de mogelijkheid om met allerlei soorten andere bedrijven te werken, andere mensen te werken. En het is zo, we hebben een fietspad hier. Als ik hier naar buiten kijk, staan er een aantal fietsen en is er een fietspad pad getekend op de grond. En ja, daar maken we ook gebruik van. Uh, dus het is hier ontzettend leuk en fris en vrolijk. Maar dat is niet de reden dat de mensen hier werken. Ik denk dat mijn open sollicitatie er ook aankomt, meneer Van der Velds. We zullen van hem Go lezen. Directeur van Google Nederland, hartelijk dank voor uw toelichting. En nogmaals gefeliciteerd. Goedemiddag. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Verslaggever Maarten Bleumers loopt deze week rond op de orthodox-Joodse school Tjeideg. Hoe ervaren de leerlingen zelf de lessen en de regels op school? Iedere ochtend wordt de Joodse les gegeven. Dat geldt ook voor de jonge kinderen in de klas van juf Gawi. Waar de kinderen bezig zijn met het inkleuren van een tekening. Heel veel goud mag je niet gebruiken, want we hebben er niet zoveel. Dus nu vind ik het genoeg. En de rest doe je gegaan. Met de loofwittefeest nemen we vier soorten... Uh, ...vier soorten vruchten als het ware. En dat symboliseert, dit citrusvrucht symboliseert het hart, bijvoorbeeld. En dan zeggen we, we dienen, we dienen God met ons hele lichaam en met al ons zintuigen eigenlijk. En dit is de manier wat we kijken in een werkboek. En daar staan de plaatjes in, die zijn ze lekker aan het inkleuren. Ja. Ik zie Nederlands en Hebreeuws door elkaar... Ja, dit zijn groep drie. En in principe kunnen ze libraeus lezen als ze hier komen. Maar dat leren ze dan bij de kleuters. Dus als ik aan een kind zeg: lees dit eens even. Lees dit eens even. Wat staat wat, hier? Estroik. Nog één een keer. Estroik. Een kan je ook in het Nederlands lezen? Oh. Ja, Ja, de. Wat? Is? Bram Hertzberger. Mandy van Praat, je van Dijk. Welke klas hebben jullie? 4 VWO. Vier Havel, 5 VWO. Wel bij elkaar in de klas, want uh, soms zijn de klas hier volgens mij zo klein... dat het gewoon bij elkaar wordt gevoegd, Je uh, Gio en uh, ik, ik eerlijk zeggen, zitten met uh, exacte vakken zitten we samen... omdat wij de twee enige leerlingen hier zijn die exacte vakken doen. En uh, ja. ik heb voor een groot, uh, voor de helft ongeveer zit ik uh, alleen. Omdat ik de enige ben die vier HAVO doet. En uh, allemaal vakken en nodig. Dat, dat is een eenzaam bestaan hier op school. Nou, ik ga wel voor sneller, privéles Ja, ik gewoon Ja, vier ja en nu is het pauze. Op veel scholen en uh, op schoolpleinen worden dan mobieltjes tevoorschijn getrokken. Dat ga ik hier niet zien. hè? Nee. De Schoolleiding die is het niet uh, helemaal mee eens dat er jongens van onze leeftijd met internet op zak ja. überhaupt rondlopen. Dat is ook de reden. Dus dat de dat school zeggen ze dat mag het niet. En ik heb wel even. gewoon uh, een mobieltje dat op zak en stiekem een hoekje misschien wel. Maar, uh. ja. Dat geeft volgens mij wel een beetje aan ook in welke twee werelden jullie je bevinden. Klopt dat? Buitenschool leef je ook gewoon naar -regel? Uh, gewoon naar alle regels. Alleen, als je hier komt, is er zijn er een paar kleine aanpassingen, maar mm. meer is er niet per se. Toby, wat ben je aan het doen? Nee, niet vandaar. Kijk, daar. Is het, is het moeilijk om, om in een klas met kleine kinderen de strenge Joodse regels te handhaven? Uh, nee, helemaal niet. En dat zie je ook bijvoorbeeld met vaste dagen. Straks komt Yom Kippur bijvoorbeeld. Dus ja, deze kinderen mogen natuurlijk nog niet vasten. Want ze zijn nog te klein. Maar uh, er wordt wel, wel bijvoorbeeld geleerd... Tenminste, dat leer ik ze dan. Weet nou, weten jullie wat? Als jullie ochtends opstaan... in plaats van dat je dan meteen gaat ontbijten... wacht je een kwartiertje. Dan heb je ook al een beetje gevast. En zo leer je ja, de, de gebruiker. De gebruiker. Ja. Oh nee, kom eens, kom eens. Hoe is het nou kom om gewoon meen. gescheiden te zijn van de meisjes? Ja, ik, ik vermoed jouw antwoord al. Ja, ik eraan gewend. Aan de andere kant... Ja, op zich is het wel uh, ja, logisch. Voor de school is het wel logisch. Dus nog zou het meer. wat jou betreft ook gemengd kunnen? Nee, nee geen ijsbakken. Ja, dus... <laughs> <laughs> ja, dat kan toch gewoon een gevoel zijn? Nee, dat ik moet niet... Dan gaat mijn vader de... door met die <laughs> boos. <laughs> <laughs> Hebben jullie wel eens moeite met het, het joods zijn en de uitingen die je daaraan geeft? Dus uh, als je bijvoorbeeld uh, naar de film gaat rond negen, 8 uur... En dan in de, in de, bij de arena, dan wil ik daar niet alleen met Keppel lopen. Natuurlijk, of een pet of, of met een groep, omdat toch wel ja, soms... Dan doe jij een pet op, over de Keppel. Ja. Dan ga je of met een pet of een eh, muts op je hoofd. Hebben jullie dus wel eens iets meegemaakt? Wel nou, dat de mensen roepen van uh, jood, kut jood of zo, of van die dingen. Maar niet echt dat, uh, geen geweld of zo. Nee, gelukkig. Het petje over de Keppel. Want de Joden in Nederland ervaren dat het antisemitisme in Nederland... de afgelopen jaren is toegenomen. Daarover horen we morgen meer, onder andere van opperrabijn Jacobs. Ja, hij is, is een toen toename van antisemitisme. We hebben net de, de hoge feestdagen gehad. Nou ja, ik ben wel vijf keer nagescholden. Vuile kankerjood. Dat morgen in de laatste aflevering van In de Praktijk van de Orthodox Joodse School Het Geider. Ja, het Geider. In de praktijk. Een reportage gemaakt door Maarten Bleumers. Tijd nu voor Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in gesprek met de Australische autoriteiten over een visumaanvraag van Geert Wilders. Minister Rosentaal zegt dat zijn ministerie dat altijd doet. als een Nederlandse parlementariër problemen heeft om een land binnen te komen. Wilders wil een reeks lezingen geven in Australië. Hij wacht al drie weken op een visum. FNV Jong, de jongerenbond van de FNV... wil dat gemeenten met een plan komen om werkloze jongeren aan een baan te helpen. Bijna 13% van de jongeren die kunnen en willen werken zit nu zonder baan. Volgens FNV Jong doet de Rijksoverheid te weinig om het probleem op te lossen. Het Duitse satirische tijdschrift Titanic komt volgende week met een speciale islameditie. Het blad zegt met het nummer onder meer te willen waarschuwen voor prominenten... die zich met kritiek op de anti-islamfilm Innocence of Muslims willen profileren. Het Franse satirische blad Charlie Hebdo veroorzaakte deze week opschudding... met een reeks cartoons van de profeet Mohammed. De Nederlandse politiebond, NPB, trekt aan de bel over problemen... met de levering van nieuwe politiekleding. Bij de bond zijn al een paar honderd klachten binnengekomen... over een gebrek aan overhemden, motorpakken, windbrekers... en andere delen van het uniform. Veel politiemensen moeten daardoor in oude of kapotte kleding rondlopen, zegt de NPB. Dat is het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... staat tussen de knopen de Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 6 kilometer... komt door een aanrijding met meerdere auto's. Bij het Kleinpolderplein zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Hoek van Holland kan het beste omrijden... vanaf knopen Terbrechtseplein via de Van Brinnen en de Ring Rotterdam-Zuid. Dat is via de A16, A15 en de A4. Dit is Radio 1... NCRV, Stand.nl, Bert Kranenbach. Door met Stand.nl op Radio 1. Voorzitter Schulz van het Europees Parlement moet opstappen, vindt de PVV. In het debat over de anti-islamfilm Innocence of Muslims' heeft Schulz partij gekozen voor de moslims door de film te veroordelen. En daarmee is hij een stap te ver gegaan, vindt ook VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Ik ga er zo meteen over praten met deze 66 europarlementariër Sofie in het veld. Maar u kunt er thuis ook over meepraten natuurlijk in stand.nl. De stelling luidt vandaag... de voorzitter van het Europees Parlement moet opstappen... vanwege zijn uitspraken over de anti-islamfilm. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat dan naar 7070. Dus 7070 kost 50 cent. Gratis bellen kan ook op telefoonnummer 0800-1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl. En voor de twitteraars gebruik hekje standpunt in uw twitterbericht. Dus hashtag standpunt in het twitterbericht. De voorzitter van het Europees Parlement moet opstappen... vanwege zijn uitspraken over de anti-islamfilm. Laten we meteen maar eens even naar de bellers gaan. Ja, goedemiddag met Stand.nl, zegt u het ja, maar. Goede... Hallo, hallo goedemiddag. Ja? Zegt u het maar, mevrouw. Bent u het eens ja, of ja, oneens met de stelling? Ja, die stelling is, hij moet wel, als je die, uh, die eer uh, moet houden voor het Europese parlement, moet hij echt aftreden. Want uh, die Arabische, Arabische landen die houden eigenlijk uh, heel hoog in de vaandel de eer van hun uh, eigen doen en laten en eigen cultuur, eigen tradities. Ja. En als je tegenover ziet iemand die dat niet aanhoudt, dan hebben ze geen respect voor. Ik kom zelf uit een Arabisch land en ik weet hoe dat werkt. Dus ze zullen nooit, en nu buigen ze eigenlijk voor terreur, dat hele parlement. Dus hij is niet meer, uh, niet meer uh, te handhaven, de voorzitter, zegt u, van het Europese parlement. Standpunt goedemiddag. Goedemiddag. Zegt u maar. Met Orsel uit Muntendam. Ik vind dat deze meneer zeer zeker niet moet opstappen. Nee. Ik ben blij dat zulke beschaafde mensen op zulke hoge posten zo'n duidelijk standpunt innemen. Want ik vind... Punt 1. Deze meneer heeft ook recht op zijn mening. Dus de vrijheid van mening geldt zeker ook voor hem. En punt 2. Waarom moeten we olie op het vuur gooien? Deze mensen in die Arabische landen die zijn zo erg van streek... dat daar al doden bij zijn gevallen. Er ja. zijn geweldige vernielingen aangericht. En laten we alsjeblieft ophouden met die flauwe kul... om die mensen daar te beledigen. Dank u wel. Standpunt goedemiddag. Ja, goedemiddag met Siska Mudde. Uh, ik ben het eens met de stelling. Waarom? Nou, de voorzitter moet echt opstappen. Want hij is heel ver zijn boekje te buiten gegaan. Hij heeft ons uitgeleverd aan een gevaarlijke godsdienst. En ik vind echt dat hij buigt voor terreur en onderdrukking. Want weet je waarom? Een godsdienst die als een olievlek over de wereld gaat. Joden, christenen en dan ook nog met groot gemak maar onze ambassadeurs vermoordt. Nou, die verdienen echt geen respect. Werkelijk niet. Wanneer zullen wij ons nou eens gaan beseffen wat hier gaande is? Ik dank u Zij u wel... die ons te wachten aan zeggen voor een filmpje of een cartoon... kom nou, kijk eens wat ze zelf doen met Israël. Middels film, schoolboeken. Waar zitten wij met onze gedachten? Wat zijn wij voor een land? We me... hebben ons helemaal leeggegeven. Uw mening is gehoord, mevrouw. Dank, dank u wel voor het reageren. Ik praat erover door met Sophie in het Veld. d 66 europarlementariër. In de studio in Brussel. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Laat ik om te beginnen u drie keuzes voorleggen. Dan mag u op antwoorden met ja of nee. Keuze 1 <tie> is het veroordelen van de anti-islamfilm... valt ook onder de vrijheid van meningsuiting. Uh, strikt genomen wel. Ja dus? Ja. Ja. De politiek gaan moet Dat zich gaan we zo nog wel nuanceren. Nou, De politiek moet zich <tie> nee. überhaupt niet uitspreken over de film. Nou, iedereen mag zich uitspreken over de film. Uh, ik bedoel, vrij, vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen. Maar is het ja uh, de, politiek, de politiek moet wel zorgen dat iedereen ook die vrijheid van meningsuiting uh, uit kan oefenen. Maar ja of nee, mevrouw, in het veld? De, de politiek mag hier iets over zeggen, ja. Ja, dus. En drie, de reactie van Schulz verergert de rel. Uh, het helpt niet, nee. Dus verergert de rel, ja. Het, het, het verergert, ja. Duidelijk, dank u wel. Uh, onze stelling is de voorzitter van het Europees Parlement moet opstappen... vanwege zijn uitspraak over de anti-islamfilm. Bent u het daarmee eens of oneens? Uh, nou, ik zou het anders willen zeggen. D66 heeft uh, aan meneer Schult gevraagd om uh, met een andere, een nieuwe verklaring te komen, uh, waarin hij helder maakt waar die staat. Want je moet wel weten, het filmpje met zijn verklaring, wat gisteren is uitgezonden, uh, is niet compleet. Hè? Er zijn stukken uitgeknipt. Ja. Uh, het is wel degelijk zo dat hij, uh, dat hij het geweld heeft veroordeeld. Maar hij moet veel helderder opkomen voor de vrijheid van meningsuiting. Hè? Hij mag natuurlijk zeggen dat hij uh, dat anti van slechte smaak vindt getuigen, dat mag hij zeggen. Maar het veroordelen van de distributie daarvan... Ja, ...dat lijkt toch op gespannen voeten te staan met de vrijheid van meningsuiting. Dus D66 heeft gezegd, meneer Schultz, uh, legt u nou eens even uit wat u precies heeft bedoeld. Uh, en daarna gaan we oordelen over uh, wat zijn positie is. Maar wat denkt u dan dat hij precies heeft bedoeld? Nou kijk, ik ken meneer Schulz al wat langer uh, en ik denk dat het onterecht is om te denken dat hij een, een vijand is van de vrijheid van meningsuiting. Uh, hij uh, uit zijn eigen mening uh, uh, tamelijk onbelemmert. Uh, dus ik denk niet dat hij heeft bedoeld uh, dat dat filmpje verboden zou moeten worden of zo. Um, maar ik vind het wel hele onhandige uitlatingen en ik denk dat het heel verstandig is als hij vanmiddag met een nieuwe verklaring komt. Waarin die clip en klaar zegt er zijn geen beperkingen aan uh, het recht op vrije mensen. Meningsuiting uh, en filmpjes, hoe provocerend ook, zijn nooit, nooit, nooit een rechtvaardiging van geweld. Uh, ik denk dat hij dat heel duidelijk moet maken. Ik denk dat hij dat ook wel gaat doen. En kan hij met zo'n verklaring komen en geloofwaardig blijven? Um, nou ja, dat hangt van de verklaring af. Uh, nogmaals, de, de, de eerste verklaring uh, was, was, was zeker niet gelukkig, maar hij was ook niet compleet. Hè? Want er werd de suggestie gewekt dat hij alleen maar dat filmpje zou veroordelen en niks had gezegd over het geweld. Dat is niet zo. Uh, maar ik denk dat, uh, dat er wel helder gemaakt moet worden waar die staat. En daarna zullen we beoordelen of dat geloofwaardig is, of dat overtuigend is. Nou, deed Schulz een uitspraak na een bijeenkomst met, uh, met Arabieren in een zaal met voornamelijk moslimjournalisten. Maakt dat de uitspraak beter begrijpelijk? Nou ja, ik ben, niet, ik, ik ben daar niet bij geweest. Ik kan dat niet helemaal beoordelen. Maar ik kan me voorstellen dat hij uh, probeerde om dat publiek aan te spreken. Maar dan nog moet je je er altijd van bewust zijn dat je. Altijd uh, het hele verhaal moet vertellen en ook altijd hetzelfde verhaal moet vertellen. Anders krijg je dit soort dingen. Dus het is uh, wat dat betreft inderdaad uh, uh, buitengewoon uh, uh, onhandig en schadelijk wat hij heeft gedaan. Heeft Schulz een partij gekozen voor de moslimwereld? Nee, nee. Nou, hij kiest niet partij voor de een of de ander, zo zit dat niet. Maar het is niet zo dat, hè, zo, zoals ik Schultz ken... heeft hij niet de vrijheid van meningsuiting verkwanseld... voor uh, vriendschap met uh, bezoekers uit een moslimland. Uh, zo zit hij niet in elkaar. Maar wat hij gedaan heeft is uh, uh, niet handig nee. en schadelijk. Nee. Nou is hij de voorzitter, hij zei namens het parlement te spreken. Voelt u zich door hem vertegenwoordigd? Ja. Nee. Nee, maar dat hebben wij ook duidelijk gemaakt. Ik ben gisteravond, heb, meteen toen dit voorbij kwam in het nieuws... heb ik met allerlei mensen contact gezocht van... jongens, hebben jullie dit gezien? Dit kan niet. We moeten er bij Schulz op aandringen dat hij met een nieuwe verklaring komt. Ik heb begrepen dat hij ook komt vanmiddag... Dus D66 zal afwachten wat hij heeft te zeggen um, en dan kijken we hoe geloofwaardig dat is. Maar nogmaals, kijk, ik, los van deze verklaring, uh, Schultz is geen vijand van de vrijheid van meningsuiting, maar hij zal dat vanmiddag wel extra moeten onderstrepen. Ja, ja. De voorzitter van het Europese parlement moet opstappen vanwege zijn uitspraken, is uh, onze stelling. In het forum lees ik uh, reactie van... Uh, Iemand die het ermee eens is, die zegt... die meneer mag betreuren dat er zoveel mensen gekwetst zijn... maar dient vervolgens de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. Dat is zijn baan. Als hij filmrecensent wil worden, moet hij daarna solliciteren. <laughs> Ja, nou ja, nee, kijk, heb, er is een verschil. Je kan zeggen van, ik vind dat filmpje niet van goede smaak getuigen. Dat mag je zeggen, dat mag iedereen zeggen. Ik denk dat, daar, dat we het daar ook snel over eens zijn. Iets anders is te zeggen, uh, ik veroordeel uh, de distributie van die film. Want daarmee in, lijkt hij te impliceren uh, dat hij eigenlijk vindt... dat dat filmpje uh, verboden zou moeten worden. Overigens, uh, uh, Obama heeft zich, uh, heeft zich in die zin uitgelaten. En die schijnt ook te proberen om dat filmpje te laten blokkeren op het internet. Nou, dat is natuurlijk... uit de Boze, dat is onaanvaardbaar. Uh, en ik denk dat Schultz in zijn verklaring elke suggestie in die richting weg moet nemen. Er is ook iemand die zegt, dit is het Europees parlement ten voeten uit. Bang voor de minderheid. Nou, dat, ja, daar, daar, daar herken ik me helemaal niet in. Uh, ik zie wat er vandaag ook op e-mail rondgaat. Uh, heel veel mensen uh, die, die voelen zich totaal niet vertegenwoordigd uh, door de uitspraken. En heel veel mensen willen dat, dat dit rechtgezet wordt. Dus hij, uh, hij zal zich hierover moeten verantwoorden. En dan gaan we kijken wat, uh, wat we daarvan vinden. Of dat voldoende is of niet. Maar dit is het parlement de voeten uit. is. Uh, nee, dat klopt niet. Heeft, heeft hij ook concreet toegezegd dat hij vanmiddag inderdaad met een nieuwe verklaring gaat komen? Uh, ik heb begrepen dat, dat daar aan gewerkt wordt. Ja, ik heb hem persoonlijk niet gesproken. Nee. Wij hebben dat via uh, zeg maar onze fractievoorzitter uh, ingezet. En ik heb begrepen dat er een uh, verklaring komt. Oké. Okay. Uh, PVV en VVD reageren heel kritisch. S sluit u zich daarbij aan of, of uh, volgt u toch meer de gematigde lijn? Uh, nou, het, het gaat niet over kritisch of gematigd. Ik denk dat wij allemaal aan dezelfde kant staan... als het gaat om uh, de vrijheid van meningsuiting... Uh, ik mag toch aannemen dat daar geen verschillen in zitten. Uh, maar ik wil wel graag voordat ik iemand veroordeel... wil ik even precies weten wat de feiten zijn. Uh, wil ik iemand de kans geven om daarop te antwoorden. En dan, uh, dan vel ik een oordeel. En er blijkt, hè, er, het, het, het, waar alle ophef over is ontstaan... bleek een filmpje te zijn wat niet compleet was. Nou ja, goed, dat vind ik wel een element om mee te nemen. Maar ik denk dat als het gaat over de vrijheid van meningsuiting... Uh, dat we dan allemaal aan dezelfde kant staan. Uh, ook PVV en VVD en D66. En ik denk... Niet dat er licht tussen ons zit. We gaan even naar onze luisteraars luisteren... en kunnen even de lijn met Brussel uh, stilzetten... want die is uh, wat moeizaam, helaas. Kunnen we op dit moment even niks aan doen. De voorzitter van het Europese parlement moet opstappen... vanwege zijn uitspraak over de anti-islamfilm. Is dus uh, de stelling... SMS kan naar 7070... Uh, reageren via de website www.stand.nl. Daar is uh, door 924 mensen gestemd. 65% is het eens met de stelling. 35% oneens op dit moment. En bellen kan dus ook naar 0800 1101. Goedemiddag, Stand.nl, zegt u waar. Goedemiddag, met Ruud Brouwer. Nou, ik hoor ook tot de minderheid, een jaar geleden misschien niet. Um, ik ben geen moslim, ik ben niet gelovig, ik ben niet christen... maar als we nu weten wat er allemaal aan de hand is... en we weten drommels goed hoe de heftig de reacties zijn uh, vanuit de moslimwereld... waarom laten we die mensen niet met rust leven en laten leven... olie op het vuur gooien om niks, ik noem dit... ...kansloze en zinloze vrijheid van meningsuiting. Dus dat had geen zin. Dus meneer Schulz, kan wat u betreft gewoon blijven zitten? Ik had gehoopt dat hij het op deze manier had verwoord, want dan begrijp ik het wel. En nu zit hij in een positie waarin hij niet anders moet zeggen, dat begrijp ik ook. Maar hij geeft wel de aanzet tot: het is gewoon zinloos dit. Zinloze film. Hartelijk dank. De, uh, goedemiddag, Stand.nl. Ja, met, met mevrouw Van Danser? Ja, mevrouw Van Danser, zegt u maar. Juist. Ik vind, ik, ik geef meneer Schultz groot gelijk en meneer Van ba Balen ongelijk. Omdat in een uh, westerse wereld zijn de moslims nog altijd een minderheid. Mm -hmm. En uh, de, uh, de, uh, je, uh, wij autochtonen die trekken aan de touwtjes. Maar die vrijheid moeten... van meningsuiting, hoe ziet het daar dan mee? En de... Uh, uh, de uh, vrijheid van meningsuiting, het zou goed zijn als ze, of de, goed zijn, ze mogen van mij in een land als Indonesië wat helemaal uh, moslim is, daar mogen ze een, een film vertonen tegen Mohammed. Maar dat moet je niet doen in een land waar de uh, uh, waar de moslims in de minderheid zijn en waar de autochtonen nog altijd het woord het zeggen hebben. En uh, dat vind ik slecht. Je moet de minderheid juist proberen ja. te, uh, bij je te betrekken Duidelijk. en niet afstoten. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, spreek met Jamal. Zeg het eens. Ik ben helemaal niet eens, want ik vind het echt uh, grappig... dat uh, iedereen zit te verdedigen vrij mening outing, en ja. nu de meneer heeft zijn mening gezegd, ja. moet hij opstappen. Ja. Dat is het eerste. En de tweede, een paar maanden geleden of een jaar geleden... een dominee, Engels een dominee in Argentinië heeft zijn mening over de holocaust gezegd... wordt hij meteen ontslagen. Mag ik ook mijn mening over de Holocaust tegen de radio? Nou, Dat is een heel ander verhaal dan de stelling van vandaag, dus daar gaan we het niet over hebben. De stelling is, de voorzitter van het Europees Parlement moet opstappen vanwege zijn uitspraken over de anti-islamfilm. En daar was de meneer het mee oneens. Goedemiddag, standpuntnl. Ja, goedemiddag gesprek met Van den Berg. Zeg het maar. Uh, ik ben het van harte eens met de stelling. Die, uh, die Hij meneer, moet weg? Ja, die meneer is. Uh, ik denk nog laffer dan uh, Chamberlain voor de Tweede Wereldoorlog was. Uh, ik bedoel, dit is. Uh, Eén ding duidelijk geworden, er zijn zelfs uh, gedachten dat deze film gemaakt is uh, door, door moslims zelf om dit op te roepen. De innocence van, van de moslims is in ieder geval uh, absoluut aan het licht gekomen dat hij dit niet is in de reactie op maar... die film. En ik vind deze meneer uh, is zo uitermate laf... En uh, werpt Europa om zo te zeggen aan de voeten van deze lachende moslimfanaten uh, dat, dat hij, hij kan gewoon niet blijven. Waarom is hij laf? Nou ik vind ik vind, uh, je kunt je kunt uh, bezorgd zijn over, uh, over de positie van moslims in Europa enzovoort. Maar als je ziet wat er losbreekt. Over een, een ridicule filmpje. wat volgens mij inderdaad zelf door moslims gemaakt is. dan, dan denk ik, de man heeft geen. weet niet wat, wat er te koop is. Dus hè, dat, hij, dat, dat hij de minderheden in Europa wil, wil beschermen, prima. maar wat hij nu namens Europa naar, uitzendt. naar de haatdragende moslimwereld. en de haat hoort wezenlijk bij hun religie. ja, dat vind ik, dat vind ik absoluut on, eh, ontoelaatbaar. En dan de vrijheid van minderheden heeft uiting daarvoor opgeven. Dat kan niet. Dank voor het reageren. Stand NL, goedemiddag. Met Ger uh, uit Herwijnen. Ja. De, de opmerking van vrijheid van meningsuiting slaat volledig door. Waarom? Omdat als je mensen gaat beledigen, dan ga je te ver. Je mag zeggen wat je wil, je mag denken wat je wil, je mag zeggen wat je wil... maar je moet het fatsoen ook in oog houden. Die, die voorzitter is eindelijk eens een keer een man die, die gewoon zegt... van mensen, laten we hiermee ophouden met deze haattoestand... en, en scheldkanonades en ellende, stop daarmee... Vrijheid van meningsuiting heeft grenzen. En al dat intellectuele gedoe over dat je alles maar mag zeggen en cartoons mag maken als big business, dat slaat gewoon helemaal door. Fatsoen moet er blijven en als je mensen gaat beledigen, ga je te ver. Hartelijk dank. Standpunt NL, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag, ik spreek met Adil. Dag, zeg het eens. Dag, meneer. Ik ben volledig uh, oneens. Oneens met de stelling? Hij hoeft niet op te stappen, de voorzitter van het Europese parlement. Waarom niet? Ik ben volledig oneens, want hij mag blijven. Want hij heeft zijn, zijn mening gewoon op eerlijke manier hier durven te zeggen. Ja, en speelt er mee dat hij, dat hij daarmee opkomt voor de moslimwereld? Want dat is wat de tegenstanders tegen hem zeggen, Nou, moslimwereld, dan hebben zij eigenlijk... Uh, uh, ik, uh, ik, ik ben me eens, daar hebben zij een hele grof, uh, op een hele grove manier gereageerd. Dat keur ik af. Ja. Dat is echt geen manier om dat te doen. En normaal gesproken, zaken en banken, dat staat voor. Als je iemand niet mee je met iemand anders, dan moet je gewoon een rechter stappen. Maar niet opgewild tegen de ambassade. Er okay. zijn de Amerikanen en, en de Duitse ambassade. Dat zijn gewoon onschuldig mensen. Duidelijk. Die hebben niks gedaan. Dank u wel voor het reageren. Standpunt NL. goedemiddag. Is de laatste. Goedemiddag, met Aron Alding. Eens of oneens met de stelling, Moet hij opstappen uh, of niet? Uh, uh, eens. Hij moet opstappen. Waarom? Nou, ik vind het eigenlijk een uh, vrij, vrij medisch ja, goed, uh, goede zaak. Het is namelijk zo, uh, zoveel boeken zijn er geschreven waar maar, ik niet mee eens ben. En die liggen in een bibliotheek. En uh, dan hoef ik niet al die bibliotheken toch plat te branden. Oké, okay, hartelijk dank voor het reageren. Dat waren de luisteraars. Even naar mevrouw Sofie In het Veld, Europarlementariër voor D66. Wat valt u op in de reacties mevrouw In het Veld? Uh, nou, heel, heel gemengd eigenlijk en uh, met heel veel verschillende nuances. Ik vind het wel boeiend te, om te horen. Uh, ik denk dat het, dat, het, dat het goed is om te kijken uh, wat Schultz vanmiddag gaat zeggen. Ik hoop dat hij uh, onze oproep gaat gebruiken... om uh, om het een en ander recht te zetten. Ik reken er ook op. Hij spreekt. Hè, er was één iemand die zei... deze meneer heeft ook recht op zijn eigen mening. Dat is ook wel zo. Ja. Maar hij spreekt ook namens het Europees ja. Parlement. Ja. Dus ook namens mij. Ja. En ik ga ervan uit dat meneer Schulz... zoals hij dat overigens altijd gedaan heeft... pal staat voor de vrijheid van meningsuiting. En iedere vorm van uh, geweld uh, afkeurt... Uh, dat laat onverlet dat hij natuurlijk een mening kan hebben... over uh, of dat filmpje nou wel of niet van goede smaak getuigt. Ja. Dat is een ander nou, verhaal. Nou viel mij de reactie op van de beller. Die zei, ja, uh, vrijheid van meningsuiting, dat is allemaal prachtig. Maar daar zijn natuurlijk wel grenzen aan. En uh, iedereen moet zich goed realiseren waar die grenzen liggen. Want je kunt mensen ook gaan beledigen. Dan kun je wel zeggen, dat is vrijheid van ja. meningsuiting. Maar dat is ook belediging en dat mag niet. Uh, je, nou ja, mensen beledigen elkaar de hele dag door. Alleen de vraag... Nee, ik vind niet dat je vrijheid van meningsuiting moet beperken. Ik vind wel dat je dan ook als burger verantwoordelijk daarmee omgaat. En dat je ook probeert... Hey, je, mag, uh, je mag beledigen, je mag ook grappen maken, satire. Uh, dat moet allemaal kunnen. Maar tegelijkertijd moet je inderdaad wel ook de dialoog zoeken. Want als je zegt, je wilt in andere landen het idee van vrijheid van meningsuiting verbreiden... Uh, dan zal je toch met mensen in gesprek moeten gaan. En dat kan ook heel goed zonder je eigen principes te verlogenen, uh, zonder de vrijheid van meningsuiting geweld aan te doen door gewoon uh, op een beschaafde toon met elkaar te communiceren. Ja. Maar in een democratie hoort, ook, uh, hoort toch ook uitdaging, provocatie en we moeten ook leren om daarmee om te gaan. Maar zo'n filmpje hoort dan ook bij de vrijheid van meningsuiting, maar je kunt vragen of de, hey, je afvragen of dat een beschaafde manier is om met elkaar te discussiëren. Uh, nou nee, maar kijk, in een, in een democratie kan dat ook. Uh, tegelijkertijd denk ik dat er, dat er helemaal niets mis mee is als je zegt... Uh, uh, hé, je, hebt, je, je hebt begrip voor mensen die zich daardoor uh, beledigd voelen. Het is, een, het is een onnozel filmpje, maar er zijn mensen die zich daardoor beledigd ja. voelen. En je, uh, ik denk dat je daar... He, door, als je daar begrip voor toont, hoef je niet meteen de vrijheid van meningsuiting uh, geweld aan te doen. Maar ik denk dat er he, de vrijheid van meningsuiting staat, uh, moet niet ingeperkt worden. Dus ik had die die wilde beginnen over de mensen... Holocaust. rustig aan het woord kunnen laten. Nou, ik weet niet meer precies wat hij daarover. Nou, daar wilde hij nog wat over vertellen. en over of dat wel of niet uh, was voorgevallen. Vrijheid van meningsuiting is misschien niet hetzelfde als airtime. Maar. Uh... Nee, nee, nee kijk, vandaag ging het ook niet over die stelling. Dus vandaar dat ik, dat ik ook vond nee, dat we ook nee. om eraan we laten dus maar weer ik bij. denk dat, dat het een goede, een goede discussie is... en we gaan wachten op de verklaring van meneer Schultz vanmiddag. Sophie in het veld, Europarlementariër voor D66. Hartelijk dank dat u nog kon aanschuiven in de studio in Brussel. Er is 1048 keer gestemd. 64 procent van de stemmers is het eens met de stelling... de voorzitter van het Europese parlement moet opstappen... vanwege zijn uitspraken over de anti-islamfilm. Elsbert Schuut, ik heb bij mij aan tafel. In twee woorden, wat doen jullie in dit is de dag zo meteen? We gaan het hebben over ethiek en bankieren. Voormalig bankier vindt dat er meer ethisch gebankierd moet worden. Dat vinden wij ook allemaal, maar hoe gaan ze dat nou doen? En kan dat dan bij de KNAP? Bij de? De KNAP, dus knap? de nieuwe bank. Oh ja, ja. Oh, ja dat zou kunnen, ja, dat weet ik niet. Dan gaan we eens even vragen aan We gaan naar jullie luisteren. Dankjewel, een mooie middag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. CRV. The problem is the lack of ammunition.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 Ga naar leksuns.com. Dit is Radio 1.